10 uur. De Radio 1 sportshow. Willemijn Veenhoven en Felix Meurders. Een goede zondagse morgen. London Calling. Over een dikke uur gaan vrouwen en mannen te water in het Olympisch zwemstadion. Voor de series. En houden ruiters en paarden zich bezig met dressuur. Aan het eind van de ochtend begint de hockeywedstrijd Nederland-België bij de vrouwen. En zijn de series roeien. Het NOS nieuws met Raymond Serré.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 Het mannenturnen voor het landenteam trok 1,4 miljoen kijkers en evenveel mensen zagen wielrenner Alexander Vinokurov, Olympisch kampioen, op de weg worden. In het Zuid-Limburgse dorpje Sleenaken zijn rond middernacht twee hotels onder water gelopen door plotseling opkomend hoogwater van het riviertje de Gulp. Ook zijn zeker 15 auto's een eind door het water meegesleurd. Door hevige regenval in België steeg het water in de gulp gisteravond razendsnel. En daardoor kwamen de dorpsstraat en de waterstraat in Slenaken deels blank te staan. Een medewerker van een van de getroffen hotels vertelde dat de benedenverdieping blank kwam te staan. Het riviertje ligt op slechts 20 meter afstand van het getroffen hotel. De brandweer was een deel van de nacht druk met het leegpompen van kelders. Het riviertje De Gulp ontspringt in België... en komt bij Sleenaken, ons land, binnen. De Syrische opstandelingen doen een dringend beroep op het buitenland... om wapens te sturen. Volgens de Syrische Nationale Raad die het verzet leidt... zijn de wapens hard nodig in de strijd om Aleppo. De gevechten in die strategisch belangrijke stad in Noord-Syrië... gaan ook vandaag nog door. Het leger gebruikt zwaar geschut om de opstandelingen uit de stad te jagen.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 En ook morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer. Voor hetzelfde geld heeft u een bruinzeelparketvloer. Kijk op bruinzeelvloeren.nl. NOS Studio Sportzomer gaat door, ook tijdens de Olympische Spelen. Elke avond is Mart Smeets, uw gast hier in Londen Late Night. Hij ontvangt sporters, coaches en andere gasten. London Late Night in NOS Studio Sportzomer. Elke avond om 5 voor half elf, Nederland 1. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zonnige ochtend hier in Londen, maar dat blijft helaas niet zo. De verwachting is dat Marianne Vos vanmiddag in de regen over de meet gaat. Meer over water en wel over de overlast ervan in Sleenaak. Hier zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Meerders. Slenaken Sleenaken trad de rivier de Gulpen buiten haar oevers. Dus een kleine rivier, eigenlijk een riviertje. En twee hotels liepen onder water. Auto's werden een eind meegesleurd. En burgemeester Jan Bormans van de gemeente Gulpen-Wittem... waar Sleenaken onder valt, die overziet nu de schade. Meneer Bormans, goedemorgen. Hoe ziet het eruit? Ja, hey, goedemorgen. Het uh, ziet er nou wat beter uit, uiteraard, als vannacht. Uh, dat was diep, een diep triest Te zien hoe daar... Uh... Ja, de mensen eigenlijk uh, zwaar getroffen werden door een, door een muur van water. Ja, een golf en, die uit België aankwam, hè? Dat was een golf die uit België aankwam, ja, ja, ja, ja. En dat was niet te voorzien geweest? Nee, dit soort extreme dingen die je voorzien niet. Uh, ik, ja, ik heb begrepen dat het 15, 60 jaar geleden ook nog eens een keer gebeurd is... Maar dan toch niet zo hevig als gisteravond. Ik hoor net zeggen: ik kan me niet herinneren dat de gulp ooit zo overstroomd is geweest. Maar het is dus 50, 60 jaar geleden geweest. Eén gewonde, ja. zegt u. Uh, nee, is de nee, nee. Er was sprake van, even wachten. Er was sprake van één gewonde, maar u roept dan: nee, nee, nee, dus er is helemaal geen sprake van een, van een gewonde. Nee, er is een mevrouw. Uh, ja, daar ging er even verkeerd mee. Maar dat had niks met het water te maken. Oh. Dat is, is verwacht. Dat uh, is de berichtgeving die dan in één keer in deze chaos doorkomt. Ja, Twee ja. hotels onder water en die gasten? moesten naar boven of moesten die zwemmen? Hoe ging dat? Nee, de gasten zijn in, in, inderdaad een in etage hoger uh, verplaatst. Um, en uh, ja, het was tegen drie uur denk ik half vier. Uh, toen was het water weer behoorlijk gezakt. En toen kon je inderdaad echt goed zien wat voor een enorme ellende en ravage erop... Uh, ja, pakweg een half uur tijd, minder nog, was aangericht. Um, en dan, uh, dan krijg je medelijden met de mensen waarover we gaan. Iedereen de toeristen. maar ook, ook de eigenaren... die uh, staan met de handen in het haar natuurlijk. Ja, u bent erbij geweest vanavond U bent in het bed geroepen? Ik ben, uh, ja, ik ben erbij geweest, uh, maar uh, er is geen vrolijk aanzicht, nee. Nee. U woont zelf hoog? Ik woon in uh, Villerie, ik woon ook in het Gulddal. En uh, de rivier de Gulp die gaat uh, even achter Gulpen naar de Geul in. En de Geul is ook uit de, buiten overigens getreden gisteravond. door die enorme stoot water wat vanuit de Gulp kwam. Maar dat heeft verder uh, niet geleid tot uh, persoonlijke drama's of tot uh, andere negatieve dingen. Er zijn alleen wat, ja, ik noem het even, de uiterwaarde van de, gulp, van de Geul op een paar plekken. Zijn onder water komen te staan en uh, verder is daar niets gebeurd. Is er een financiële schatting te maken van de eventuele schade? Nee, nee, dat, dat durf ik niet aan. Uh, met name in Schenaken zijn nog wel auto's meegesleurd. Uh, en uh, de, de schade bij de hotels en op andere plekken, de stroomafwaarts. Uh, nee, dat is uh, moeilijk in te schatten, Dat durf ik nog niet aan. En nou wordt er met man en macht gewerkt om de zaak op te ruimen? Brandweer bij aanwezig? Uh, ja, alles, is, uh, alles wordt nog ingezet om de zaak zo snel mogelijk weer uh, normaal te krijgen. Uh, en in de bedrijven, in de hotels enzovoort is hem natuurlijk ook met mannenmacht bezig. En uh, wij als gemeente willen proberen het leed ja, proberen te verzachten zover dat nog mogelijk is. Hoe doet u dat, meneer uh, Bormans? Ja, om, om stand-by te staan. Hè? Ja. Uh, om ook uh, de, mensen, de mensen van de gebuitendiensten... De, de, de volgende mensen om uh, daar waar wij een handje kunnen toesteken, dat we dat doen. De lokale burgemeester, dat bent u hè? Ja. Waar is de burgemeester? Hij is uh, onderweg uh, terug. Van vakantie? Ja, hij was op vakantie en hij is nu onderweg uh, naar... Uh, uh, naar, naar Sleenaken. En ik hoop hem over een half uur of zo te treffen. Ja, dat moeten Burgemeesters moeten terugkomen bij dit soort rampen, hebben we gemerkt in Utrecht. Hartelijk dank. Ja. Nou ja, ik spreek over een ramp, maar het was overlast. Burgemeester... Uh, Behoorlijk overlast. Ja. Jan Bormans van de gemeente Gulpen Witte, waar Sleenaken onder valt. Over burgemeesters gesproken, zometeen hebben we het over de Oranje Camping. En daar is Nicolien Sauerbreij... De burgemeester. Maar eerst, het moest de avond worden van de Dutch Diva's, zoals ze worden genoemd. Of de Golden Girls, nog zo'n bijnaam. De Nederlandse Esta Die waren vastbesloten om hun Olympische titel van Peking te prolongeren. Edwin Cornelis beleefde de finale avond in en om het zwembad. Welkom bij het Aquatic Center, dames en heren. Hoe gaan we vandaag vandaag? Zijn we allemaal blij om hier te zijn? Kan ik een groter yes? Ja! Kan ik een heel big yes? Ja! Dank je, Enjoy the het event. Kijk, dat is nog eens even lekker opwarmen voor de ingang van het Aquatic Center... in afwachting van de nieuwste aflevering van Golden Girls. Thank you for being Deze meneer die loopt met een jasje van de KNZB, dus u heeft er verstand van, hè, van zwemmen? Nou, zo'n beetje. Ja, het wordt natuurlijk de grote vraag hoe moeten de Golden Girls dit gaan aanpakken vanavond? Ja, hard zwemmen, hè? Ja, dat klinkt veel simpeler dan ja, dat het is. Ja, ja, ja, maar ja, dat is wel zo. Ze moeten zich verbeteren ten opzichte van vanochtend. Vanochtend gingen ze te langzaam. Ik hoor wel dat de tactiek toch wel een rol gaat spelen. Hè? Start je met je snelste zwemmers of juist niet? Nou, ik weet niet wie ze als slotzwemster gaan gebruiken. Ik denk Femke. Nou, die ja? doet het altijd heel goed. Dus, uh, altijd, en Nitra Ranomi, uh, de, de snelste van het stel in potentie? Nou, dat zou ik niet doen. Als ik, ik ben zelf ook zwemcoach, maar ik zou dat niet doen. Maar... Waarom niet? Nou, je kan beter uh, Femke zijn goede afmaak. Ze heeft het al meer laten zien. Dus uh, laat ze het nog maar weer een keer doen. Ja. En laat Ramomi maar een mooi voorsprong maken ergens tussenin. Ja. Ze zeggen altijd uh, kampioen worden is makkelijker dan het blijven. Hè? Uh, ja. Dat geldt Absoluut. voor de Golden Girls ook? Absoluut, ja. Ze doet ook voor de derde keer al uh, de greep naar de titel. Hè. Dus, uh, ja. Dat is best wel moeilijk. Ja. Hoe is het uh, met de spanning hierboven? Gaat goed, redelijk goed. Ja? Voorlopig. De ouders van Ranomi, Kromenwit, Jojo zitten duidelijk zichtbaar op de tribune. Vol vertrouwen dus in de goede afloop. Ja, dat moet je hebben als ouders, als, als supporter zo. Het goede start van Dekker. Een lichte voorsprong lijkt te hebben. Het begint hartstikke goed, Inge, die ligt voor. Ja. Het zijn heel zware meters voor Dekker. Overname Nederland, dat als achtste en laatste wisselt zelfs. Inge begon heel goed, maar die tikt als achtste. Marleen trekt heel goed bij. Ik denk dat Marleen als eerste aantrekt, aantrekt maar ze moeten hem daar vasthouden. Marleen Veldhuis vecht tegen de verzuring en de verkramping. Maar de beste zwemmers komen nog. Nederland op de vijfde plaats. Femke Heemskerk nu in het water. Dit wordt ontzettend spannend. Femke die tikt als derde aan. En Naomi moet het gewoon inhalen. En Kromi Jojo wacht op het startblok. Kromo Widjojo het water in. Hop, hop, hop, hop! Hip. Kromo komt steeds dichterbij. Je kan het, je kan het! Kijk, nog een halve seconde. Je kan het, kom op, kom op, Het is een verschrikkelijk gevecht, want het is nog niet gedaan. Go. Go. Up, nog even. Kromo Jojo komt er wel naast, maar niet overheen. Yeah. Nee, Nederland is de titel kwijt. Het wordt zilver voor Nederland. Ja, spannend. Nou, ja, de sterkste die wint. Maar u, uw dochter heeft wel wat goed gemaakt, hè? Ja, ze hebben met elkaar dat goed gedaan. Is het nou uh, zilver met een uh, gouden randje of is het zilver met een bronzen randje? Ja, wat moet ik op horen. Uh... Ik weet het niet, ja, ze, wa ze waren titelverdediger, hè, maar je kan niet altijd winnen. Ja. Maar achteraf, je weet dat dat, dat moeilijk zou zijn. Je, je bent de haas, hè? je wordt op jou gejaagd. En van daaruit, ja, je moet je waarmaken. Maar ja, ze moeten wel tevreden zijn met zilver. Ja, en... Um... Fantastisch. Wij waren erbij, Felix en ik. Felix. En ja. ik vond het heel bijzonder, heel erg bijzonder. Aan mij heeft het niet gelegen. Nee, je ging uit je dak. En was <laughs> nee, nee, er één kon schreeuwen, ik heb er nog pijn van aan mijn oren, eerlijk gezegd. Een aquatic ja. center. Prachtig zwembad, trouwens, heel bijzonder gebouwd. Uh, je zit, uh, als, als publiek zit je tot helemaal in de nok van het stadion... en dan loopt die overkapping als het ware over je heen. Dus als je, je, als je zou opstaan en je zou een meter of vier vijf zijn... dan zou je je hoofd stoten. En dat loopt dan uh, schuin naar beneden. En toch heb je een heel mooi overzicht uh, over het zwembad. En ik bewonder eigenlijk die televisiecommentatoren die daar zitten. Want die zitten vrij ver af van het, uh, van het zwembad zelf. Ja, inderdaad. Ja, die zitten heel hoog. Ja, ja ik het was wel... Uh... En wat ik het leuke vond ja? na afloop, toen wij terugliepen... Uh, al die vrijwilligers die dan daar rondlopen... of soms. Zeer op zo'n scheidsrechtersstoeltje van bij het tennis. En die hebben dan zo'n grote megafoon om zich. En die, die wijzen je de weg en die zeggen... voor de taxis die kant op, voor de bussen die kant op... en voor de treinen moet je rechtsomkeerd maken. Die zeiden allemaal... Uh, uh, dank dat jullie gekomen zijn. En graag tot de volgende keer. En heb nog een uh, gezellige avond. Niet leek, te geloven zo aardig. Dat leek wel Amerika echt waarde. Ik dacht, dit, dit, dit, dit is echt klantgerichtheid. Dat ken je in Nederland toch never nooit. De Diner Straits. Worden muziek toch? De iStreets Walk of Life. Hoe word jij wakker? Is het oog en dan het rechteroog? Of is nou, ze zitten beide nog een beetje dicht. <laughs> dat op het moment. zie ik ja. ja. Nou, goed, komt goed. Bij ons Jokko de Wit van de Oranje Camping, die ziet er een stuk frisser uit dan ik, moet ik zeggen. Goedemorgen. Maar jij lag er ook vroeg in, hoor ik net. Redelijk vroeg. Redelijk vroeg. Ja. De Oranje Camping, nou ja, ik denk dat de meeste mensen er wel eens van gehoord hebben. Natuurlijk begonnen bij het voetbal. Wanneer was het? 2004 hebben we de eerste georganiseerd. In Portugal. Portugal, dat was het. Inmiddels nog wel een begrip, de, de Oranje Camping. En nu voor het eerst een Olympische Oranje Camping. Hè? Hiervoor alleen ja. WK's en EK's. Fijn dat je hier uh, al zo vroeg wil zijn. Loop jij dan s ochtends uren de wc-rollen te vervangen en de wc's te schrobben? Nee hoor, ik ga lekker douchen en dan uh, neem ik een ontbijtje en uh, toen ben ik hierheen gereden. Schlaap dus, uh... je nou zelf in een tentje ook? Ja, een hele mooie comforttent. Uh... Glamping heet dat ja, toch? Ja, we camping. hebben voor 100 safari-tenten uh, aangeschaft dit jaar. Die eerst naar Oekraïne zijn geweest en nu, uh, uh, nu hier staan. Uh, en daar kan ik nu in. Uh, aankomend weekend zijn ze allemaal volgeboekt. Dus dan moet ik even een ander tentje uh, gaan vinden. En met z'n hoeveel lig je dan in zo'n tent? Dit is, uh, ik sta nu, nu alleen. Uh, maar Er staan twee bedden in. En we hebben diezelfde tent ook weer met vier, zes, acht. En uh, dat is ook met een eigen douche erin? Of dat niet? Uh, nee, deze niet. Je nee. moet wel met je Die WC we onder je arm naar de... Nee badhuis. je kan gewoon naar het, naar het wc en daar hangt een wc-piertje. Ja, okay, en maar als je gaat douchen het. moet je ook een muntje meenemen. Nee, ook dat is ingegeven. Ja, dat is service. Nou ben ik wel eens uh, de, de, voor, um, uh, voor BNN bij de EK-camping geweest, Bern, Basel. Ja. En liep ik daar rond om reportages te maken na één grote feest. Alleen maar mensen in het oranje, alleen maar mensen bij een tent barbecueën. Uh, nou ja, Rossende menigte. Iedereen kent het wel. Maar dat is hier wel ietsje anders, hè? Ja, ja dus, uh, je merkt dat mensen allemaal een eigen programma hebben. Uh, natuurlijk 30 sporten en, en allerlei verschillende uh, ja, doelgroepen die, uh, die op de camping zitten. Uh, met Londen om de hoek, met alle, met alle Olympische events die, uh, die aan, aan de hand zijn. Uh, merk je heel erg dat, dat het niet één homogene groep is, hè, die toeleeft naar één moment. Uh, maar dat er ja, over de hele dag uh, allerlei momenten zijn waar mensen uh, naartoe willen. Maar zijn het dan ook heel verschillende soorten mensen? Zijn de wielrenfans anders dan de zwemfans? Ja, er zitten zit natuurlijk overal nuances, verschillen in. Maar uh, het is inderdaad zo dat we nu een hele grote groep uh, wielrenners hebben. Uh, die, die heel erg met het wielrennen bezig zijn. Zijn ze ook zelf komen fietsen. Uh, nu merk je dat er heel veel hockeypubliek uh, binnenkomt. Ja, ja, dat dat hebben... zijn wel mensen die van een feestje houden. Dat zijn absoluut mensen van een feestje houden, ja. Klopt. Die hockeyers? Ja. En hoe gaat dat dan samen tussen die groepen? Zitten de wielrenners oh, dan, gaan, dan een, een beetje prima. van een afstandje te kijken? Nee, absoluut niet, absoluut niet. Maar die wielrenners komen natuurlijk voor die wegwedstrijd. En dan zijn ze vandaag nog aan de beurt met uh, mogelijk Marianne Vos. Maar dan is het afgelopen. Ja, daar wil je uh, niet veel aan, denk ik, of wel? Die gaan, die gaan morgen gaan ze weer terug fietsen en dan uh, gaan ze terug naar, uh, naar Nederland. Ja, ja. En, en niet alleen uh, sportfans, maar wat, wat voor soorten mensen nog meer? Nou, we zitten op, op een, een terrein waar we uh, heel veel beveiligers uh, hebben... die voor de uh, organisatie werken. Uh, vrijwilligers voor Lokog zelf. Uh, een grote, uh, de organisatie van de Spelen in Londen? Ja, sorry. De, de, we hebben een aantal uh, internationale gasten die een, een eigen hoek hebben. Rutte? Rutte is nog niet gezien. Koffie dan? Nog niet gezien hier. Ook okay. niet. Ja, dat zou kunnen. Hè? Die waren er die waren er. Ja, maar die, dus de mensen die er werken, de beveiligers, die zitten ook bij jullie op de camping. Ja, en ja. De... dus al met al uh, op het terrein staan nu ongeveer 16, 1700 mensen. En dan zou het eigenlijk. Uh, hadden jullie prachtig bedacht ergens Green and Greenwich, prachtig gebiedje tegenover de O2 Arena. En toen werden jullie weggestuurd? Nee, dat niet. We hebben zelf besloten om, uh, om te gaan verhuizen. Uh, we hebben de afgelopen twee jaar uh, nou ja, een heel proces meegemaakt om, uh, om het uiteindelijk een vergunning te krijgen. Uh, dat is gelukt en er stonden een aantal voorwaarden in uh, nou, waar we niet uh, aan wilden voldoen. En met name het feit dat we maar, maar 10% eigen kampeermiddel mochten hebben. Uh, dat we, eind mei hadden we die, die stand bereikt. Hoe uh, oh, dus... bedoel je 10% mensen mochten een tentje meenemen, maar nog ja, ja. maar 10% van de mensen? Ja, we hadden totale oppervlakte en, en 10% daarvan mocht ingericht worden als uh, uh, eigen kampeermiddelplek. Dus dat betekent campers, caravans, uh, uh, tentjes. Ja. Uh, en die stand hadden we bereikt ongeveer half mei. En, uh, ja, Want de rest moet dan. De rest wat, wat zou in, dat in onze eigen accommodaties, dus vooropgezette accommodaties, gaan slapen. Maar ik begrijp het nog nee, niet. Wacht even, die 90 procent, wat is dat dan? Dat zijn, uh, we hebben uh, leeuwententen, we hebben safaritenten, we hebben uh, flexhotels, dat zijn mobiele hotelkamers. Dat zijn gewoon tenten die jullie van tevoren neerzetten, dat ja. is het verschil. Ja. En En die, die 10 procent zijn mensen die hun eigen tentje op hun rug meenemen. En jullie hadden exact. verwacht dat er veel meer mensen met, met hun eigen tent zouden komen en die mo mo moeten dan helaas uh, toegewerkt worden. Het, het bleek dat die, die capaciteit was uitverkocht uh, half mei. En nou ja, juist om, uh, om, om massa te creëren en, en mensen toegang uh, te geven tot de spelen, ja, uh, is het eigen tentje de, de beste manier. Hè? Wij Nederlanders vinden kamperen de normaalste zaak van de wereld. In Engeland heeft het een wat negatief imago en dat uh, heeft het ook geleid wat, of... wat denken ze dan hier in Engeland? Camping is een beetje, een beetje de trailer trash, uh, ja, zeg maar. een Beetje de kampers. Ja, ja. en uh, ook toen we hier voor het eerst kwamen moesten we uitleggen dat er <laughs> geen hooligans zouden komen bij de spelen. Uh, nou, sluit jij dat uit? Ik sluit wel uit dat, uh, dat, dat mensen hier naartoe gaan om hier uh, te komen vechten. Uh, met name tijdens de Olympische Spelen. Denk ik maar zij dat... dachten dat echt hardcore hooligans zoals Engeland hooligans kent, dat die vooral op de camping staan. Nou ja, dat, dat is een beeld wat, wat mensen bij camping hebben. Dat, het heeft hier gewoon een negatief imago. En dat uh, nou, we hebben we natuurlijk heel snel omgeturnd, want we kunnen laten zien wat we in het verleden gedaan hebben op voetbal. Uh, de maatregelen die we treffen uh, duidelijk gemaakt is dus dat op zich was dat vrij snel een... Uh, maar wie dacht dat dan? Van oh god, daar komen de hooligans aan? Nou, we hebben hier uh, uiteindelijk met ongeveer veertien organisaties uh, te maken gehad. Ja. Die, uh, die allemaal iets op veiligheidsgebied uh, uh, nou ja, van ons wilden weten. Maar zijn dat dan de, de bewoners ook door omheen die denken, oh daar komen ze aan? En... Ja, de bewoners uh, hebben uiteindelijk zeg maar, uh, geklaagd over het feit dat er een camping uh, voor hun deur zou komen. Uh, en die hebben die eis van 10% uh, er doorheen gekregen. Dus dan moet je ook één op één met de bewoners gaan praten op allerlei inspraakavonden? Ja, letterlijk. In het ja. gemeentehuis. En, dan, uh, nou ja, en hoe leg enorme... jij het dan uit? Doe eens, uh, vertel eens wat jij dan voor een mooi praatje houdt in gaan, het Wij gaan dan staan en we gaan dan uh, de beelden laten zien van wat we, wat we gedaan hebben. Uh, de plannen die we uh, voor daar uh, hadden. Uh, en, en beantwoorden voornamelijk vragen. Uh, uiteindelijk we hadden we een zaal met ongeveer 60 mensen die, uh, van de 4000, geloof ik, die, die er, om, er ongeveer omheen wonen. Dus het is wel een beetje gevecht geweest hier in Engeland om het uiteindelijk uh, uh, voor elkaar het, uh, te krijgen. Het is absoluut het moeilijkste geweest om hier een, uh, een vergunning te krijgen. We, we moesten echt aan de, aan, aan de Olympische eisen voldoen. Uh, is allemaal gelukt uh, heel op papier. Uh, maar toen hebben we besloten om weg te gaan, want het, het, het, het, het, het was niet En nu? waar dus zitten we nu? Wij zitten nu in een, uh, in een soort natuurpark, um, Waltham Forest. Um, het is een gebied wat normaal gesproken een, een terrein is waar je een, een cricketvelden kunt huren. Uh, voetbalvelden, een heel leuk uh, concept. Uh, je, hebt, je hebt hier wat minder dat verenigingsleven. Maar uh, je huurt gewoon per uur een veld of per dag. En dan uh, ga je met uh, je vrienden uh, je sporten. Uh, het is uh, ongeveer drie kilometer ten noorden van het Olympisch Stadion. Dus vooral voor het hockey is dat erg mooi. Want je kan gewoon uh, in uh, een half uurtje heen wandelen. Uh, en het is met een, met een auto ongeveer 20 minuten van het Rijneka. Dus we zitten precies in het midden. Je blijft nog even zitten, Joko. Op de Wilgeplas in Maarsen. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik neem je mee. Ik neem je mee. Oranje is zo. Op de wilgeplas in Maarsen, daar staat niet de oranje camping, natuurlijk, maar dat is onze eigen camping. En daar doen 24 koppels van het recreatiepark mee aan de jaarlijkse 24 uur vismarathon. Elk jaar weer een feest. Ja, Joris Keugel gaat met de wegen Tom en Henny mee. Want wegen dat moet ook gebeuren. Nou moeten ze stoppen met de, en de hengels eruit gaan. En Daarna nou gaan we naar plek 1, gaan we. Naar. Henny en Tom op de fiets in een mooi wit t-shirt over het park. Zij zijn verantwoordelijk voor het wegen van de gevallen vissen. Maar er valt niet zo heel veel te wegen. Is dramatisch, want ik wil het knoopje uit mijn leven net halen om echt het ene visje te laten wegen. Ja, laat nou, het. Wil je hou je dan. van comie? Dan moet je kijken. Ja, dat doen we. Kom op. Daar zit hij. Ah, maar hij is wel lief. Zijn er twee hoor? Oh, je bent hartstikke best gedaan. 90 graden. Jan, geweldig. En hoeveel uur heb je daarvoor gezeten? Nou, we hebben al uitgerekend. We zitten ongeveer ja? op 70 gram per persoon per uur. Dat kwam neer op een kibbeling per uur per persoon, Jan. Okay. Hè? Ze hebben toch vis uitgezet hier, zeiden ze? Ja, maar ik weet niet hier hoor. Hé, fijne goed. weging nog? Ja, dankjewel. En jullie heel veel succes Bob. Dankjewel. He? Tom, wat uh, voor visjes zijn dat? Voortjes. Ja, oké. Okay. Fabriekjes ja. ja. oh, zijn het ook. Goed. Niet alle vissers zijn even blij. Ze storen zich aan het openlucht technofeestje op de Maarsveense Plassen een paar honderd meter verderop. Het gebonk is al de hele dag over het park te horen. Heb je last van muziek of niet? Blijf is al niet normaal nog. Nee, nou, dat vindt iedereen. Alles op één dreum, dan wordt er geen meer gek. Dat gek nee, hoor. Oh. Ja, maar ik snap dat het mag. Dat Zoveel herrie. Het gaat dik overal alles om me heen. Dat kan ik je zo wel vertellen. Of de gemeente Maas of Utrecht vangt een hoop geld ervoor. Dus, uh, dan krijg je toestemming. Oordopjes. Ja, dan hoor ik die vis niet meer. Nee, dat is dat 90 gram. Gewoon al halburen, ring voor ring. Oh, hij valt er niet tussenuit. Oh, wacht oh, ja, even. hij. Hé hey, zeg, heb jij die gevaarlijk? Nou, ja. Bij... bij het Kamerblad. Je bij je. Oh, je hebt, daar heb je ze weggehaald. 40 gram. Hé hey, zeg, dan nou moet je nog de hele dag, hè jongen. Hou je dat vol? Denk ik Keten. Maar je blijft wel zitten. Ik Ik weet het niet. Ik ben hartstikke verdrietig. Het is zo weinig vang. Dat moet je vertellen. Het is een hele mooie plaats, maar ja. Ik heb een mooie. tent in Ik heb er geen probleem mee, Ik Vang de hele dag niks. Nog mij niet uit. Nee, het blijft wel gewoon zitten, hè. Dan gaat om de gezelligheid, toch? Nou, dan moet je maar even slapen, dat maar ook. ik kijk wel lekker dan aan doe er veel mooier. Elke avond schildert er hier. Toch? Ja. Weger Rennie gooit nooit in Hengel uit, maar ze rondrijden op het fietsje samen met Tom. Vier keer in die 24 uur onder vissers op het park te wegen vindt ze mooi. Vissers zijn eigenlijk heel stille mensen, want die, ja, die zitten gewoon eigenlijk stil voor zich uit te staren naar het dommetje. Dus ja, die praten niet zoveel eigenlijk. En daarom vis ik niet. <laughs> want doen veel te lang stil zijn. Oh, ik vind het persoonlijk, vissen leuk. Alleen geen 24 uur achter elkaar. Dat kan ik niet, dat zou ik nooit uh, volhouden. Een uurtje of vier vind ik altijd zat. Nu mijn rug, laat ze mijn rug krijgen en zo. En even dat zitten. Vier keer in die 24 uur moeten Henny en Tom gaan wegen. Bijvoorbeeld vijf uur, dat is het moeilijkste. Want dan moeten we op tijd wakker zijn, dus wekker staat al. En dan gaan we dus uh, bij de mensen langs. Dan zijn we altijd benieuwd wie er nog zijn, of er soms mensen weggegaan zijn. Ja, dan heb je verloren, dan ben je uitgeschakeld. Je mag ook zelfs met, met z'n tweeën je plek niet verlaten. Dan mag er nog eentje altijd weg. Eh, het is even de bedoeling, we hebben net de weging gehad. Dus uh, morgenochtend om vijf uur hebben we weer de eerste weging. Dus ik stel voor dat we om half vijf uh, ongeveer weer nou, hier zijn. Dan pakken we weer een uh, lekker pakje koffie. beginnen we daarmee. En dan uh, starten we uiteindelijk weer om vijf uur met de weging. Als dat kan, uh, weer scherp en uh, fit hè. Mag, mag ik nog wel naar de kantine straks? Je, je mag even een pauze nou, nemen. Ik mag wel naar de kantine hoor. Nog een hele nacht hebben ze te gaan, tot deze ochtend 9 uur. En dat allemaal eigenlijk gewoon voor de lol. Tussen de vissers door aan de kreekjes in zijn caravan zit Frans IJska, de Nederlands kampioen. We hoorden hem gisteren al hardlopen op de 400 meter uit de jaren 50. En wat doet hij? Ja, hij kijkt natuurlijk heel veel sport. De viswedstrijd ontgaat hem waarschijnlijk, maar hij verheugt zich al op vandaag het vrouwenwielrennen. Marianne Vos. Marianne Vos, Maria dat... Ja, ja, die Boet die zegt die, die, die, die, die, die had een gouden medaille. Maar ze is al een paar keer net t, op de WK. Uh, is al de vierde, uh, vier keer tweede geworden. En Terwijl ze altijd de favoriet is. Dus dan hoop ik maar dat ze morgen inderdaad de favoriete rol waarmaken. en Olympisch kampioen. Dus we hebben een mooie vooruitzichten. Dat was de Wilgeplas en daaraan zat Joris Kreugel. Ik zie hem nou zo zitten met zijn schepnetje. Ja, weet.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 Verschillende topdiplomaten zijn zeer bezorgd over de toestand in Aleppo... en waarschuwen voor een bloedbad. Het organisatiecomité van de Olympische Spelen vermoedt... dat veel toegangskaarten die aan de sponsors zijn gegeven niet worden gebruikt. Op de eerste dag van de Spelen bleven bijvoorbeeld bij het zwemmen en het tennis veel stoelen leeg. Het comité vindt dat ongepast en probeert ervoor te zorgen... dat ongebruikte toegangskaarten aan het grote publiek kunnen worden verkocht. En bij voetballer Hedwiges Maduro is een hartafwijking geconstateerd. Het is daarom onduidelijk of de 27-jarige speler van Sevilla zijn carrière kan voortzetten. De Spaanse club liet de medisch onderzoeken en daarbij kwam de hartafwijking aan het licht. De clubleiding wil alleen kwijt dat het gaat om een aangeboren afwijking. Maduro wordt de komende dagen verder onderzocht en daarna wordt besloten hoe hij zal worden behandeld. Maduro vertrok begin deze zomer na vijf jaar voor Valencia te hebben gespeeld naar Sevilla... Die club laat zijn spelers sinds het overlijden van een voetballer in 2007... jaarlijks grondig medisch keuren. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Er is uh, ongelooflijk veel plek nog op de Oranje Camping. Gaan we eerst naar het water. Vier jaar geleden verraste de Nederlandse zeilploeg... met een zilveren medaille in de Engeling klasse, Een discipline die in Weymouth is vervangen door het matchracen. Match ja, het zag er langer naar uit dat de bemanning van toen... ook dit jaar weer van de partij zou zijn. Maar in een speciaal ingelaste wedstrijd eerder dit jaar... werden de zeilsters uit de kernploeg verslagen... door een zogenaamd merkend team. En daarom moet Merel Witteveen de Spelen volgen vanuit Nederland. Een rechtstreeks gevecht op het Olympische water in Weymouth... Gisteren stond de kernploeg met 2-0 voor... Het werd nog gelijk, 3-3. Het gaat om negen gewonnen races. In uh, mei hadden we een trial tussen de twee Nederlandse matchrace en uh, de winnaar van die trial zou naar de Spelen gaan. En, uh, ja. Het watersportverbond gaf de rivalen van de kernploeg de kans... en die grijpen ze met beide handen. Het wordt een duidelijke overwinning, 9-3. En Dat betekent dat de kernploeg achter het net vist. We hadden het zeker niet aanzien komen. Alle wedstrijden die, uh, die we hadden gevaren met beide teams... waren we ruimschoots voor het andere team. Dus we hadden nog nooit van het andere team verloren. Uh, wij zaten continu de kwartfinale, heel dicht uh, tegen, tegen echt medailles aan. En uh, het andere team had nog nooit de kwartfinale's gehaald. Dus ja, dat, dat voelt Frank, dat, dat is heel naar. Maar het is sport en uh, ja, we hebben verloren, dus ja, daar ga je niet. Daar zijn ze. Stuurvrouw Mandy Mulder, middenvrouw Annemieke Bes en Merel Witteveen. Hier gaan ze over de finish. Zilver. Zilver voor de Nederlandse ploeg in de klasse. Ja, absoluut. China was geweldig. En, uh, voor de buitenwereld geloof ik een verrassing. Wij zagen het zelf wel meer, meer aankomen. We hebben op het goede moment gepiekt. En uh, ja, dat plan hadden we nu ook. Alleen, uh, ja, dat mag er niet van komen. Maak je dan verwijten als het niet lukt? En wie maak je verwijten? Ja, natuurlijk, als je, als je iets niet haalt wat je wel in je hoofd had... dan uh, moet je heel kritisch naar jezelf kijken. Van wat had ik beter kunnen doen om om dat doel wel te halen wat we hadden gesteld. Dus om die trial wel te winnen. En um, ja, ik, ik, ik denk dat, dat we misschien een beetje te hard getraind hadden. Wij hadden te veel de focus liggen in, in augustus op Londen om echt daar te pieken. En om dan in mei ook een keer te pieken, dat is net een hele nare opbouw. Dus... Uh, achteraf uh, uh, hadden we misschien iets uitgeruster aan de start kunnen verschijnen en al dat soort dingen. Want ja, als je de trial niet wint, dan kan je ook überhaupt niet naar Londen en dan kan je daar ook niet winnen. Dus dat hadden we misschien niet beter in kunnen plannen. Maar het is niet zo. Dus uh, ja, het heeft ook niet zo heel veel nut om daar, uh, daar boos voor op jezelf te zijn. Ik declare Open the Games of London, celebrating the 30th Olympiad of the Modern Era. Als je nu naar het zeilen kijkt, dat wordt een fantastisch evenement. Uh, Weymouth, waar, waar het zeilevenement in plaatsvindt, dat is een hele uitdagende locatie. Je moet op alle verschil, verschillende condities zijn voorbereid. Stroom, geen stroom, wind, veel wind, regen, geen regen, het, het, het kan echt alles zijn. Dus... Dus ik kijk er heel erg naar uit om echt allrounde zeilers, echt zeilers die met al die verschillende condities kunnen omgaan, uh, om die te zien schitteren. Dat, dat is iets wat echt prachtig is. Wat verwacht je van de Nederlanders? Ik denk dat Nederland een hele, er heel goed voor staat op het moment. Ik bedoel, het WK aan Perth is erg goed gegaan en uh, heel veel zeilers zijn in vorm. Uh, ja, ik denk dat het een hele mooie spelen kunnen worden. When my baby, when my baby. Je wordt elke keer dat spelen op tv komen met je neus op de feit gedrukt dat je er niet bent. En dat is heel erg pijnlijk, dat is echt ontzettend vervelend. En, uh, dus op dit moment als je mij vraagt Rio nee, maar god, vraag het vraagt over een maand nog een keer. En uh, wie weet krijg je een heel ander antwoord. Want heeft het missen van de spelen in Londen invloed op het verloop van jouw uh, carrière nu? Uh, nee, op dit moment niet. Ik had sowieso gepland om na, uh, na Londen uh, even, even uit het zeilen. Heel even uh, frisse, frisse adem te halen. Want ik bedoel, ik zit toch gewoon een, een behoorlijke tijd uh, in dat zeilen vast. En ik wil heel even, heel even eruit. Dat had ik ongeacht, uh, ongeacht of ik wel in Londen zou zijn geweest uh, ook gedaan. Dus nee, in, in die zin niet. En de reportage hoorde je van Floris van Hoorn. De Londenaren hebben het er natuurlijk lang over gehad. Over die geweldige opening van de Spelen. Maar daarna moest er ook gespoord worden. Ook door de Britten. En dag 1 was nu niet in alle opzichten succesvol. Ik zag teleurgestelde mensen op de televisie vanochtend. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, ah ja, het is toch wel een gezegend land, hè? Groot-Brittannië. Uh, lekker een ochtendkrantje erbij. Daar ja. hebben ze het allemaal over, want je hebt ze doorgelezen. Ja, de zondagskranten, daar kun je echt een boom mee omzaren. Want het is een hele dikke stapel. Um, wisselend verhaal. De, je merkt dat de kranten op zoek zijn naar een thema, naar een opening. En uh, alle kranten openen dan ook anders. De Daily Telegraph, die opent bijvoorbeeld nog gewoon met de openingsceremonie. Uh, Anderen hebben het over de overwinning van de Amerikaan lochten... tegenover Phelps, de Sunday Times, grote foto erop. Maar als je dan uh, verder bladert, ja, dan kom je toch wel het eigenlijke verhaal... Een verhaal waar ze misschien dus liever niet mee willen openen. Ja, en dat was toch wel het verlies van Cavendish gisteren met de wielerwedstrijd. Uh, toch wel zure verhalen in de kranten. Cavendish die uithaalt naar de Australiërs. Hij zegt van ja... Die Australiërs die hadden helemaal, maakten ze niet uit of ze zelf zouden winnen. Het ging hen vooral omdat wij, de Britten, niet zouden winnen. Um, Wiggins zagen we en Froome, die, die gisteren heel lang die kar aan het trekken waren. En dan op het moment suprême, ja legden ze het toch af tegen of. Um, en uh, niet de gehoopte zegen, want, want Cavendish vorig jaar... won hij nog het Olympische Test Event, dezelfde route een jaar geleden. Dus de hoop was dat hij dit jaar uh, aan de sprint uh, het, het zou redden, het het eerste goud voor de Britten zou binnenhalen. Maar dit, dat is dus uitgelopen op uh, een grote teleurstelling. Arjan, voor de Olympische Spelen werd er een beetje gevreesd... dat het met het openbaar vervoer niet helemaal op orde zou komen... en dat ook de, de wegen richting Olympisch Park zouden verstopt raken. Dan zijn wij gisteravond zelf een, uh, naar Aquatics uh, Center geweest... waar de zwemwedstrijden worden gehouden. Ja. En het viel ons mee. Het liep echt op rolletjes. Ja, het, uh, we hebben nog geen uh, dramatische verhalen gehoord. Het enige minpuntje was uh, uh, de, na de openingsceremonie in de nacht... toen die grote mensenmassa terug naar huis ging en op een van de lijnen sprong iemand voor de metro. En die kon dus een tijdje niet rijden. Dus daar was even op onthuid. Maar dit soort dingen overigens, mensen die voor de metro springen... dat gebeurt bijna elke week. Dus ja, verwacht dat het de komende weken nog wel iets zo gaat gebeuren... of dat treinen uitvallen. Maar over het algemeen, je hebt gelijk, het, het, het valt mee. Ik hoor eh, positieve reacties van zowel bezoekers als ook sommige atleten. We kwamen eh, enkele atleten van Ivorcus tegen in de metro. En die zeiden, ach, dit gaat prima. We zijn hartstikke snel vanaf het Olympisch Dorp zijn we zo in de stad. Dus daar horen we tevreden geluiden. En uh, ja, de stad, als je gaat rijden, dan is die wel uh, dicht. Uh, zeker dit weekend, uh, gisteren de wielerwedstrijd, vandaag weer. Ja, dat zijn de momenten dat je eigenlijk niet met de auto... door grote delen van de stad moet rijden. Nu is Londen altijd wel een stad waarin het verkeer vrij hopeloos is. Ik zou zeggen, dat moet je dus eigenlijk nooit doen. Uh, maar als het gaat om het openbaar vervoer, uh, valt het reuze mee. En het weer is tot nu toe nog geen spelbederven geweest. Maar dat zou wel eens kunnen veranderen. Ja, vandaag eh, zijn de voorspellingen niet al te best. Al moet ik zeggen, op dit moment eh, zitten we onder een stralende zon. Eh, zoals het gisteren ook was. Eh, vrij warme temperaturen. Maar eh, de kans op regen die neemt toe vanmiddag. Eh, dat zou dus wel eens een spelbreker kunnen zijn... voor zowel het beachvolleybal als de wielerwedstrijd. En voor de komende dagen zien we toch die temperaturen weer verder dalen. Dat was vorige week nog tot boven de 30 daar gaat nu misschien deze week tot onder de 20. Dus we gaan wel een verandering in het weer zien. Correspondent Arjen van der Hoek hier... Uh, Arjen van de Horst hier op de hoek, ik <laughs> zeggen. We. Arjen van de Hoek hier om de Horst, dat is ook wel aardig, toch? Kleed op het Elke ja. dag, van 10 uur s ochtends tot 11 uur avond... de Radio 1 Sportzomer van 2012. Ik zag jou binnen een CD, nummer Cleopatra en die heb je aan je vader cadeau gedaan omdat hij van de Beatles houdt. Ja, ja. ja, en hij, uh, hij vond het te gek, maar dan zegt hij uh, na een week ja nee het is wel leuk maar die zijn toch niet de Beatles? Nee, nee uh, wat? Uh, dus probeer gaat... eens wat anders, probeer ik dan te uh, dan verstand, zet Peter. hij een andere CD op, zo werkt Van de Beatles, dan. ja. Het was uh, een emotionele toestand in het Olympisch zwembad gisteren. Zilver, ja, dat voelde voor de Nederlandse vrouwen toch als een gevoelige nederlaag. Dus de tranen vloeiden rijkelijk. Maar na een tijdje na de race was de rust... Uh, ook bij Renomi Kromaby Jojo weer teruggekeerd. En kon ze de balans opmaken in gesprek met Edwin Cornelissen. Ja, Ranomi, we zijn zo'n anderhalf uur na de race. Uh, is het wat bezonken inmiddels weer? Ja, de eerste emoties zijn op zich al wel uh, bezonken. Natuurlijk, ja, als je alleen zwemt, dan, dan, dan baal je maar met vier meiden. Dan gaan die emoties natuurlijk wel. Uh, ja, of die zijn, ja, die zijn veel explosief en dat kan positief zijn of negatief. En dat was nu niet, net niet uh, helemaal uh, nou ja, de, de, ja zilver, daar dat, dat waren we niet voor gekomen. Nee. we zagen die andere meiden die waren echt uh, aan het huilen, heel emotioneel. Hoe stond jij daar? Nou, volgens mij was ik de eerste die, die echt zoiets had van... ja, uh, piep, <laughs> dit uh, vind ik niet leuk. Maar goed, uh, ja, ik uh, heb uitgezonden, dopingcontrole gehad... en uh, knop omgezet en uh, op naar de volgende races. Want er is natuurlijk wel een verschil... dat is dat jij over je eigen prestatie natuurlijk heel tevreden kan zijn. Absoluut, dat zou echt heel gek zijn als ik nu denk van... nou, ah, dit was niet goed... Um, ja, wij hebben alle vier gewoon alles gegeven wat we nu in ons hebben. En, en ja, mijn tijd 51-9, dat is gewoon. Uh, nou, ja, dat biedt kansen voor de rest van de week. Dus uh, ja, dat, dat bewijst gewoon dat het, uh, dat het lekker gaat. Dat ik in vorm ben en. Uh, ja, dat geeft hoop. Dus wat pik je dan uit zo'n finale als die van vandaag? Nou, ik denk dat ik gewoon. Uh, ja, ik kan alleen voor mezelf spreken dat ik uh, een goede race heb gezongen. Ondanks dat we achterlagen uh, gewoon uh, niet mezelf opgeblazen of uh, gekke dingen gedaan. Gewoon een goede race. Uh, en ja, ik denk dat het nog wel net even een stukje harder, of niet harder in de zin van tijd... maar net misschien wat beter verdeeld kan worden op de persoonlijke afstanden. Denk je dat je hier nog wakker van gaat liggen vannacht? Nou, ik heb nu het gevoel van niet, want het is op zich wel een beetje te merken dat ik een beetje moe ben. Nee, ik, uh, ik ga zo terug naar het dorp en eten, maar ik heb natuurlijk ook wel honger, zoals gewoonlijk. Dus uh, nee, ik uh, slaap wel goed, denk ik, ja. Met een trilletje in de stem, toch ja. wel. Ja. Joko de Wit van de Oranje-camping is hier nog steeds. Je had het net gemist, hè? Ja, ja. ik was echt één seconde nadat ze gefinisht waren, kwam ik bij het scherm. Dus het was, uh, nee, ja Je, je had het druk, moet je moest dingen doen. Ja. Wat doe jij nou eigenlijk vooral? Jij bent vooral de mediaman. Ja, en uh, ik ontvang uh, relaties, uh, mensen die aankomen. Uh, nou, en, en verder is het dat wat gebeurt. Het is ja. echt uh, de waan van, van het moment. Mensen die aankomen. Uh, de burgemeester van de Oranje Camping is Nicolien Sauerbreit. Die, ja. die is al een tijdje. Die slaapt ook echt op de camping. Ja, ja. En, en wat doet ze dan? Zij uh, is naast onze burgemeester ook ambassadrice voor Right to Play. Uh, die organiseren elke dag uh, allerlei sportactiviteiten. Uh, bijvoorbeeld s ochtends gaan ze gymnastieken. Uh, gisteren was dat met heel veel kindjes. Um, en verder is zij, uh, heeft ze ook gewoon lekker haar eigen programma. En, uh, dus nou, Nicolique de gold medal winner, natuurlijk ja, op is, het snowboarden. Ja, zij is die, op de fiets uh, hier naartoe gekomen. En die doet bij jullie, doet die ochtend gymnastiek met kindjes? Ja. <laughs> Wat schattig. Hartstikke leuk. Elke ochtend. Hoe vroeg moet ze op? Volgens mij is het om acht uur ongeveer dat ze dat het gedaan heeft. Het is sterker nog als zijn eigen initiatief, want zij uh, is natuurlijk heel erg uh, met sport bezig. En, uh, en gaat af en toe ook gewoon uh, een beetje uh, sportieve dingen doen. We hebben een soort power station uh, wat, wat daar staat, wat normaal gesproken door uh, de bonus gebruikt wordt. En uh, nou ja, het is, het is gewoon onderdeel van, uh, van het geheel. En als je dit nu hoort dan denk je, uh, en dan je denkt, hé, oh, hey, dat lijkt me leuk, dan kan je nog. er, zijn, is er nog plek zat. Ja, ja, met name als je dus met je eigen tentje wil komen. Gelukkig hebben we een, een gigantisch grasveld waar, uh, waar nog wat bij kan. Uh, de weekenden zijn de vooropgezet accommodaties uh, nou, nog niet helemaal vol, maar daar, is het, uh, daar moet je snel zijn. Uh, door de week is er ook daar nog uh, voldoende plek. Als ik jou zo behoor dan gaat het wel goed, maar mm, kan dat nog wel ietsje beter? Ja, het mag de uh, volstromen. Hoeveel, hoeveel uh, mensen heb je nodig om key te draaien? Nou, we zitten nu ongeveer op 2.500. Dat was, uh, tien dagen geleden was dat 2.000. Uh, als er nog 500 bij komen, en dat, dat zal zeker gaan gebeuren, dan uh, hebben we in ieder geval een, een, een kickproject En uh, daarna kunnen we misschien nog wat overhouden. Maar moet je het dan ook hebben van mensen die nu nog spontaan komen? Ja. Wat je sowieso te merkt in, in, in evenementenland, uh, of het nou om, om een festival gaat, of een theatershow, of, of, wat, of zelfs vakanties inmiddels. Uh, is, dat, is dat mensen eigenlijk heel laat gaan besluiten wat ze, wat ze gaan doen. Nou ja, de, de, de beelden die hier nu komen, de, de, de ceremonie die geweest is, uh, de eerste medaille en hopelijk vandaag de eerste gouden. Uh, daarvan verwachten wij dat uh, de, de oranje koorts een beetje gaat toenemen. En uh, dat mensen deze kant op gaan maar komen. Maar het is te dik bij waarschijnlijk, of niet? Ja, maar juist mensen ook. Mensen gaan juist even op daaronder... Kijk, ik, ik begrijp het eigenlijk niet zo goed dat, dat, dat de massale uh, zeg maar, toestroom van Nederland... nog niet op gang gekomen is. Want ik ben zelf in, in Beijing en Vancouver geweest. Nou, dat is een enorme onderneming om er te komen. Maar het is zo geweldig om dit evenement mee te maken. En, en die sfeer te proeven in zo'n stad waar al die nationaliteiten samenkomen. En waar je echt, nou ja, hier uh, voldoende tickets. Uh, alles is, is makkelijk uh, te organiseren. Dus ik begrijp eigenlijk niet waarom Nederland niet warm loopt. Nou ja, omdat het vanaf morgen 16 graden wordt hier. Nou ja, 16 is overdreven, maar het mooie weer uh, gaat eraf. Ja, nou, het weer is natuurlijk ook een bepaling of, of, of wat mensen gaan doen. En ja, dan, uh, dan zit je in een tent. <lacht> Felix is niet zo van het kamperen. Nou, ik. ik doe het of wel eens, moet ik zeggen. Nou, ik denk als je bij ons uh, onze VIP-tenten bekijkt, dat je, dat je erg gelukkig zou kunnen worden. Maar uh, het, weer, het weer speelt mee, dus wij hopen dat uh, de zon. Uh, hij gaat een beetje weg, dat heb ik ook begrepen. In ieder geval, de voorspellingen waren nog veel erger. Dus er zou geloof ik 62 mm regen gaan vallen. Nou, dat lijkt niet te gaan gebeuren. Uh, maar ja, let the sunshine, uh, zou ik zeggen. Wat oh, ik wel lekker vind in zo'n tent is als die regendruppelt zo op dat zeil uh, Het is het, het heel romantisch. Dat ja, is. Dat is, en dan, en dan dat, je, dat je dan met degene met wie je bent zegt niet aan het tentdoek zitten, want ja, dan gaat hij lekker. Nee, of, maar goed, ik, ik, ik veronderstel dat die vooropgezette tenten die jullie daar hebben, dat die heel hoog zijn, dat ik daar makkelijk in kan staan. Uh, nou ik ben uh, 1,95 en uh, ik denk dat ik uh, anderhalf keer erin pas. Uh, ze zijn 25 vierkante meter. Dit, uh, jij bent begonnen, wanneer zei je nou, ik ben het weer even kwijt, in 94? Nee, in, uh, ik ben een bedrijf begonnen in 2002, dat is tien jaar, ja. over een maandje. Uh, en de eerste camping was in 2004. 2004. Wat wil je nog? Want je hebt, dit is wel, dit is denk ik, dit moet de kroon worden, de Olympische camping. Wat moet je hierna nog? Nou, het is uh, voor mij persoonlijk, is, is Brazilië de grote uitdaging. Ik heb daar gewoond toen ik 18 was, een jaar lang. Uh, in Rio? Nee, in uh, Montes Claros, in het binnenland van, uh, van Brazilië. Uh, maar daar komt toch geen hond helemaal naar de Oranje Camping in Brazilië? Ja, als, als, uh, we hebben het eerst over het WK in 2014. Ja. Nou, als je voetballiefhebber bent en uh, uh, je houdt van, van enige mooie, mooie natuur... En, uh, mooie vrouwen. Al, mooie vrouwen en, en nou ja, het land, zeg maar, de reis. Oh, dat komt lekker krom uit. Nee, Brazilië is gewoon uh, een waanzinnig mooi, mooi land... En, wat daar zeg maar, aan voetbalcultuur heerst, ja, dat is wel het summum. Als je kijkt naar Zuid-Afrika, er zijn uiteindelijk ook ongeveer 10.000 Nederlanders geweest. Ja, er is gewoon een hele grote groep vaste, vaste mensen die die kant op wil. Uh, en de spelen in Rio, vier jaar, 2016. Ja, dat is dat ook een van de redenen waarom we nu al uh, hier zijn begonnen. Om wel uh, duidelijk te maken dat, uh, dat wij hier willen zijn. Wat eigenlijk onze voornaamste doelstelling is, is om het, het dorpje wat we dit jaar uh, uh, hebben waarin, uh, geïnvesteerd hebben... Uh, om dat in de toekomst bij uh, festivals in, uh, in Nederland en België te gaan. Bij het uh, het dorp wat hier nu staat. Hè, de, de, we hebben 600 uh, bedden, zeg maar, in die verschillende. Uh, maar bij die festivals nemen, nemen ze toch gewoon een eigen tentje mee? En dan staan, je, staan ze een hutje, mutje en dan. Uh... Dat klopt. Uh, ik stond zelf, uh, de, nou, wat was het, drie jaar geleden op uh, Pinkpop. Uh, ik, ik had een hotelletje uh, uh, uh, in de buurt, zeg maar. Nou ja, ja. Dan moet je daar met je auto heen en dan uh, weer terug. Dus dan is toch een beetje jammer dat iemand moet rijden. Dus dacht ik dacht, nou, stel je voor dat je hier nou gewoon uh, 200 meter kan lopen... en daar zou een tent staan met een echt bed. Uh, zou ik daarvoor kiezen? Ik maar. ga al jaren naar, naar, naar Lowlands. Inmiddels, nou, ik vind het nog het kamperen wel leuk... maar mijn vrienden die willen bijna niet meer mee. Die zeggen, ja, ik ga niet in zo'n... Kim in zo'n tentje, er moet, iets, er moet iets luxus, een soort leuk ja. hutje staan. Ja. Dus je, hoort je, het ouder. Je, je ziet het langzaam ontstaan. Er zijn een aantal initiatieven, vooral Nederlandse initiatieven die uh, uh, al op festivals accommodatie neerzetten. Alleen de capaciteit is nog gering. En uh, wij hebben nu inmiddels uh, 500 mensen ongeveer in een, een dorpje. En dat uh, mag zich gaan uitbreiden in de toekomst. Dat kunnen we allemaal nog verwachten van Joko, de Wit, maar eerst even deze camping vol krijgen. Ja. Su succes erbij. Tijd voor de column. cut and bail on a cold winter's day shapes and cool light wander the streets like an army of strays on a cold winter's day En de skies zijn mooier, als de zon schijnt. Jamie Callum, ik zei Callum. Callum. Ja, ja, ja, ja, ik ben wakker, Felix. <laughs> het is tijd voor een Callum. Nou, jeetje. <laughs> Sorry. Nee, nee. En vandaag is die van schrijver Ernest van de Kwast. Goud. Die beker mogen ze hebben, onze kredietwaardigheid niet. Zo luidt de verkiezingsslogan die de VVD enige tijd geleden op Facebook heeft geplaatst om precies te zijn een dag voor de finale van het Europees kampioenschap voetbal. Naast de slogan staat een foto van de Spaanse voetballer Xavi... en zijn Italiaanse collega middenvelder Pirlo. Het bijschrift luidt, Italië of Spanje wordt Europees kampioen voetbal. Nu moet ze nog even kampioen bezuiniger worden, want als het dan ons ligt... komt er geen regeling waarmee ze van onze zuinigheid kunnen profiteren... en zelf geen orde op zaken hoeven te stellen. Inmiddels heeft de slogan de Europees kampioen bereikt... en de meeste Spanjaarden vinden de tekst lomp en neerbuigend. Men begrijpt de eurosceptische toon van de VVD eigenlijk niet. Eind juni stemde Mark Rutte immers in met crisismaatregelen... die de solidariteit tussen Eurolanden vergroten. Een woordvoerder van de VVD heeft laten weten... dat de toon van de teksten heel goed bij Facebook... en communicatie met de achterban past. Citaat... We hebben ons campagnethema van keihard bezuinigen met een kniphoog aan het EK verbonden. Het was een ludieke actie. Het is een opmerking die nieuwsgierig maakt. Je vraagt je af hoe de VVD met haar achterban zal communiceren tijdens de Olympische Spelen. Welke ludieke acties heeft de politieke partij in petto? Je denkt aan de vele gouden medailles die niet door Nederland zullen worden gewonnen. Je denkt aan de loopnummers van atletiek. De kans is groot dat de Jamaikanen er met het eremetaal van de 100 en 200 meter vandoor gaan. Wat zal de VVD op Facebook posten als Usain Bolt goud wint? Die medaille mag hij hebben, onze ontwikkelingshulp niet... Ze zullen hun belangrijkste campagnethema wel bewaren voor de slotdag van de Olympische Spelen. Dan wordt traditiegetrouw marathon gelopen, althans door de mannen. De kans is groot dat het goud, zilver en brons naar Afrikanen gaan. Die medailles mogen ze hebben, zou de VVD dan ludiek kunnen communiceren naar hun achterban. Een verblijfsvergunning niet. Mogen de beste winnen bij de verkiezingen in september. Bob van der Tak, die zit bij uh, het zwemmen. En dat gaat zo meteen weer van start met de series. Maar Bob, mag ik het eerst even met je hebben over wat er gisteren allemaal gebeurd is. Dus bijvoorbeeld Phelps, die is zijn kroon toch een beetje kwijt. Ja, die werd wel uh, enorm vernederd inderdaad, uh, Michael Phelps. Op die uh, 400 meter wisselslag was uh, ongekend eigenlijk. Zo slecht hebben we hem zelden gezien, zeg maar gerust. Nooit, want uh, ja, vooraf uh, wist je wel dat het moeilijk zou worden tegen Ryan Lochte. Maar dat hij zo... Eraf zou worden gezwommen, dat hadden we toch niet verwacht. Niet eens op het podium. Phelps vierde. En uh, locht hij dus wel uh, glansrijk winnaar. Maar uh, ja, dat was toch wel iets uh, wat je bijblijft. Want Phelps, uh, die zien we altijd uh, op de hoogste uh, treden van het podium. En nu werd hij echt vernederd. Ik kan het niet anders omschrijven. Je hebt gisteren nog een wereldrecord zien sneuvelen. Ook nog, ja, ja, er was een hoop spektakel op die eerste zwemdag uh, inderdaad. Wereldrecord, ook op de 400 meter wisselslag. Maar bij de vrouwen waren uh, de Chinese, de 16-jarige Chinese Xi Wen Ye uh, verrassend het goud won. We hadden verwacht eigenlijk dat Elisabeth Bijzel de Amerikaanse zou winnen. Die lag ook lang aan de leiding, maar op die laatste 100 meter toen haalde die Chinese uit. Dat was niet te geloven, die laatste 100 meter vrije slag. Ongehoord hard. En toen uh, sneuvelde dus ook nog het wereldrecord. Dat was uh, zeer bijzonder. En wat denk je van onze eigen vrouwen die zilver hebben behaald? Ja, toch jammer. Uh, er had wel meer in gezeten, denk ik. Zeker als je kijkt hoe hard Ranomi Kromo Joyo's zwom. Dat was de enige van de vier die top was. En dat is simpelweg niet genoeg om Olympisch goud te winnen. De andere drie uh, hadden het ietsje beter moeten doen. Dan had het erin gezeten. Maar uh, nu dus niet. En uh, ja, ik kan het wel begrijpen dat uh, de teleurstelling groot was. Want dat was ook de laatste keer dat ze in deze unieke samenstelling... Uh, Zwommen, want Marleen Veldhuis gaat stoppen zoals bekend. Ook Inge Dekker gaat misschien wel stoppen na deze spelen. Dus het was de laatste keer dat we de Golden Girls in actie zagen. En uh, dan hadden we ze natuurlijk graag een afscheid in stijl gegund. Namelijk met goud en niet met zilver. Ja, coach uh, Jacob Verhagen die had het over ever change a winning team. Want in de zwemvolgorde voerde hij tijdens de Olympische finale natuurlijk een wijziging door. Ja, met, uh, hij uh, zette Inge Dekker weer als startswemster. Dat vond ik wel vrij logisch eigenlijk. Uh, daarna kwam Veldhuis, Heemskerk, Kromo Joyo. Ja, misschien had hij Heemskerk en Veldhuis moeten omdraaien. heb ik uh, me bedacht, omdat hij nu de twee snelste aan het eind had. En dan wordt de druk wel uh, erg uh, opgevoerd natuurlijk. Maar goed, dat zijn allemaal bedenkingen achteraf. Het, uh, het is niet gelukt, het is zilver geworden en geen goud, helaas. We komen zo weer terug met de series. Ja, ja, Ik zeg het maar.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 Dankzij de verftube kunnen schilders naar buiten, van atelier naar openlucht. En dat doen ze. Licht speelt, zon vonkelt, water weerkaatst, bomen ruizen, verbeelding spreekt. Je ziet het gebeuren, nu, in de Hermitage Amsterdam. Impressionisme. Hermitage.nl Dit is Radio 1.